Welkom bij Home Academy. U gaat zo luisteren naar een gratis lezing van Maarten van Rossum over geschiedenis op grote schaal. Deze lezing is een introductie op zijn hoorcollege op audio-cd getiteld Geschiedenis in het Groot, een hoorcollege over de wereldgeschiedenis, van de Big Bang tot het Heden. Bij Home Academy zijn van hem ook de volgende hoorcolleges op audio-cd verschenen. Amerika, Hitler en Koude Oorlog. Aan het einde van deze CD kunt u geluidsfragmenten beluisteren van deze hoorcolleges. Kijk voor meer informatie op www.home-academy.nl of in de boekhandel.